Zes uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er wordt steeds vaker extreem zwaar illegaal vuurwerk uit China gevonden. Dat zeggen vuurwerkexperts van de politie... en de explosieve opruimingsdienst in de Volkskrant en het AD. De nationale politie zegt dat een illegale mortierbom met 165 gram kruid... dezelfde kracht heeft als drie handgranaten. De politie zegt in de Volkskrant dat de extreme knallen... worden veroorzaakt door flitspoeder... Dat is veel zwaarder dan het zwarte buskruid in legaal vuurwerk. In het noordoosten van Thailand is een bus in een ravijn gestort... waarbij zeker 29 mensen om het leven zijn gekomen. Vier overlevenden zijn zwaar gewond. De politie gaat ervan uit dat de chauffeur van de bus in slaap is gevallen. Ooggetuigen zeggen dat de bus erg hard ging voordat hij in het ravijn stortte. In de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek... heeft een christelijke militie het presidentieel paleis aangevallen... Bewakers hebben de aanval in Bangui afgeslagen. Bij het paleis wordt hevig gevochten tussen christenen en moslims. Er zijn al weken geruchten dat de christelijke militie een staatsgreep wil plegen. Seksueel misbruik in het Amerikaanse leger wordt harder aangepakt... door een nieuwe wet die president Obama heeft getekend... voor de slachtoffers voortaan beter beschermd. Commandanten mogen niet langer straffen veranderen... en veroordeelden worden ontslagen... Dit jaar waren er naar schatting 26.000 slachtoffers van seksueel misbruik in het Amerikaanse leger. Rotterdammer Richard Visser bakt volgens het AD de beste oliebollen van het land. Hij is voor de negende keer de winnaar van de jaarlijkse oliebollentest. De jury geeft zijn oliebollen een 10. De Rotterdammer verwacht de komende dagen dan ook lange wachtrijen voor zijn kraam. Morgen komt de krant met de volledige lijst. Het weer vanuit het zuidwesten regen. De zuidenwind neemt toe en er zijn zware windstoten mogelijk... tot 90 kilometer per uur. Het wordt ongeveer 9 graden. Ook morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is de derde kerstdag. Het is vrijdag 27 december. In eigen land wordt het nieuws gedomineerd door het OKT... de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Winterspelen. Schaatsen heb ik het dan over. En we hebben het natuurlijk ook, Juri had het er net ook over... over het vuurwerk. We bespreken straks ook de opruk om de macht... in de wereld van de Nederlandse Motorclub Satudara. En verder hebben we na zeven uur nieuws over Indonesië. We bellen met Thailand en ook Turkije voor het laagje. Laatste nieuws. Voor de laatste keer op vrijdag tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Carol Emerald is dit. Het komt uit 2011. Riviera Live heet het. En het komt van die CD toen van haar. Deleted scenes from the cutting room floor. Helemaal vol. I'm really tired of my concrete jungle.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 Tijd voor het nieuwsoverzicht. De eerste Greenpeace-activist heeft Rusland verlaten. Het gaat om de zweeds russische Dima Litvinov. Zit nu in Finland. De dertig activisten kregen allemaal amnestie deze week. Volgens Litvinov moet de vrijlating een schok zijn voor Gazprom... en andere organisaties die het eens waren met hun arrestatie drie maanden geleden. Ze dachten dat ze ons konden shutten. Ze exactly the opposite effect. Nu weten veel meer mensen over het wereld the de kant van de Arktische olie-exploratie. En over de nodigheid om dat te strijden. Dus het was een schok voor ons, maar ik denk dat het ook een schok voor hen Litvinov zegt dat Gazprom niet blij zal zijn dat de zaak zoveel bekendheid heeft gekregen. Nu weten veel meer mensen dat ze zich moeten verzetten tegen de olieboringen. De Nederlandse activist Manus Ubos heeft ook een visum gekregen. Vaisa Ulazen wil hem vandaag ophalen, maar is dan terug naar Nederland komen, dat is nog niet duidelijk. William Lynn, geestelijke van de Rooms-Katholieke kerk in Amerika, moet weer worden vrijgelaten. Hij heeft drie tot zes jaar cel gekregen voor het verdoezelen van seksueel misbruik in de kerk. Zijn advocaat zegt dat hij 18 maanden vast heeft gezeten voor iets dat hij niet heeft gedaan, en wat hij volgens de wet ook niet fout kon doen. is in for 18 And a crime that as a matter of law he couldn't commit. Zo um he is believed. He's uh thankful, and then and I think he'll be out soon. Hij is opgelucht en zal snel vrijkomen, zegt zijn advocaat. Straks meer van onze correspondent Wouter zwart. Surfers in Australië die kunnen voortaan op Twitter zien of er een haai in de buurt is. Meer dan 320 haaien hebben nu een zender die een tweet verstuurt als ze minder dan 1 kilometer uit de kust zijn. Effectieve manier, zegt Surf uh, Lifesaving Australia, omdat waarschuwingen in de krant of op de radio niet actueel genoeg zijn. In uh, which case the, the hazard's long gone and the information might relevant. is in in de afgelopen twee jaar kwamen zes mensen om door een aanval door een haai. Toch is, een organisatie, toch is er een organisatie voor het behoud van haaien niet blij met de zenders, omdat niet vaststaat dat het systeem ook levens gaat redden. Dit is een simpele knee-jerk reactie. Based on zero science whatsoever. En het zal geen positieve benefit for beachgoers en hun veiligheid hebben. Ze zijn dus bang dat stropers met de tweets aan de haal gaan. Batterijen en zendertjes gaan overigens lange tijd mee, want uh, ze houden het wel zo'n tien jaar vol. Hartverscheurende ontdekking van een brandweerman in New Hampshire op kerstavond. Hij werd opgeroepen om te komen helpen bij een fataal auto-ongeluk. En daarbij heeft hij het verminkte lichaam van een overleden vrouw uit de auto geteeld. Niet wetende dat het zijn gedochten was. Politie spreekt van een gruwelijk ongeval. It's a horrific crash. It really is. Uh, I know that she is a a young mother. She's, like I said, been in the community for a long time. Her family are impeccable people who are very highly respected throughout the town of Brookline and the surrounding communities. Politieman vertelt dat de omgekomen vrouw een jonge moeder is van een zeer gerespecteerde familie. De brandweerman had het lichaam van zijn dochter niet herkend. Het is derde kerstdag, dus de kranten zijn weer verschenen. Ik pak ze er eventjes bij. En uh, om te beginnen het AD. We beginnen met vuurwerk, extreem gevaarlijk, het lijkt wel... Springstof. Politie komt steeds meer extreem gevaarlijk vuurwerk namelijk tegen. EOD, EOD de explosieve opruimingdienst, rukt dagelijks uit... om zware, zware illegale knallers en zelfgemaakte bommen onschadelijk te maken. Gaat het ook over uh, in trouw. Die hebben het over minder mensen van plan om vuurwerk uh, te kopen. En de Volkskrant heeft ongeveer hetzelfde verhaal als het AD. Alleen aan pagina 3. Daar heet het Rotklap uit China, meet in It Italië. Het is bijna allemaal Chinees, maar op de verpakking kun je laten zetten wat je wilt. Illegale vuurwerk wordt steeds zwaarder. 300 gram kruid, daar kan je een auto mee opblazen... zoals staat te lezen in de Volkskrant. Telegraaf heeft een verhaal dat de politie massaal gluurt in de OV-chip. Ze blijken namelijk in onderzoeken regelmatig gebruik te maken... van OV-chipkaartgegevens en van de databank van de parkeerorganisatie SHPV. O, Telegraaf heeft dat allemaal zelf onderzocht. In het ND, dat is het Nederlands Dagblad... Uh, Harde kritiek uit eigen kring op Evangelisch Lied. Het Evangelische Lied maakt van Jezus namelijk een soort superheld. En doet tekort aan Godstrouw en rechtvaardigheid. Geestelijk narcisme ligt op de loer, melden ze de dag na Kerstmis. Financieel Dagblad die hebben een interview met de topman van Unilever, meneer Paul Polman. En die zegt dat het hoog tijd wordt dat Unilever bedrijven gaat overnemen. Want ze moeten groter worden, want anders kunnen ze niet overleven. Nou, nog één verhaal dan: het verhaal uit de Telegraaf. Hoogeland, Johnny Hogeland krijgt het mooiste kerstcadeau... wat hij zich had kunnen wensen. Johnny Hogeland, een beetje een kultheld. Vaak gevallen, bijvoorbeeld in de Tour de France. Het prikkeldraad, we weten het allemaal nog. Hij heeft op eerste kerstdag, samen natuurlijk met zijn vrouw... een dochtertje gekregen. Het dochtertje heet Saar. Een mooie cadeau met kerst. Kon hij zich niet wensen, zegt hij in de krant. Tot half tien, wakkere worden.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 took all the trees and put them in a tree museum. And charge charged the people a dollar and a half to see them. Now, now, now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You be paradise and put up a fucking in life. One night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 Put up a pocket Ik had een gross big yellow taxi. Nu zijn la la la gedeelte begonnen. Het is kwart over zes. Steeds meer mensen besluiten om bij leven nog een nier af te staan aan een onbekende. In 2007 waren er nog zes van dit soort doneer, donoren, altruïstische donoren, zoals het heet. Dit jaar waren het er 41. Volgens de transplantatiestichting is de toename te verklaren doordat altruïstische donatie nog niet zo lang bestaat en dat de mogelijkheid steeds bedenken, bekender wordt. Timo Jansen is zo'n donor en heeft dus een nier afgestaan aan een onbekende.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 zo heet dat nu helemaal, functioneert na transplantatie gemiddeld 10 jaar. Die van een levende donor, 20 jaar. Ik ga het terugnemen in de tijd, naar eerder dit jaar. Naar een bijzonder echtpaar in het oosten van het land. Luisterend naar de naam Jo en Truus Schorrel-Emmer. Ze zamelen al 23 jaar hulpgoederen in voor de Filipijnen. En na de daar kregen ze net extra druk. Kwam ook omdat Macron en Vissers er toen het maar liefst twee keer bezocht, zochtens vroeg. De tweede keer was op vrijdag 15 november. Aan de Dorpstraat in Heten, het mooie Heten in Overijssel, Heten met dubbele e. Onthoud dat, want als je nog spullen hier naartoe wil sturen of brengen, dan moet je natuurlijk wel het goede adres hebben. Dorpstraat 1 in Heten en daar staat een hele grote loods. En daar staat op Hulpgoederencentrum Heten Filipijnen. En hier zijn Jo en Truus al 23 jaar bezig... met het inzamelen van hulpgoederen voor de Filipijnen. Nou, maandagochtend waren we hier dus. Waren Jo en Truus live op de radio. En wat er toen allemaal gebeurde, moet je eens horen. De Filipijnen is zwaar getroffen door een hoorntyfoon. En welkom bij Man bij het Hond. Oh. Geeft de Filipijnen weer hoop... En help ons. Tot morgen. Oh. In één klap waren ze wereldberoemd in heel Nederland. Jo en Truus Schorlemmer maar in heten. Na alle publiciteit kregen ze een enorme hoeveelheid hulpgoederen aangeboden. Genoeg om drie zeecontainers mee te vullen. Mark Rommel Visser ging terug naar heten. naar Jo en Truus. Wat werk dat er uh, gedaan moet worden, hè? Wij staan bij een enorme vrachtwagen met een grote zeecontainer erop. Allemaal mannen zijn aan houten kratten aan het shore... en er staan ook schoolkinderen bij. Maar, Truus Schoorlemmer, de vorige keer dat we elkaar zagen... waren we ergens anders. Ja, toen waren we in de loods op Dorpstraat uh, 1F. Ja. Maar omdat we zoveel goederen gekregen hebben... Zijn we verhuisd hier in die grote loods. Waar wij dus twee ja. containers uh, aan het pakken zijn voor vanmiddag. Deze gaat naar het eiland Kamigin. En de andere die zo direct daar beneden komt, die uh, gaat naar uh, Leiden toe. U mag terugkijken op een vruchtbare uh, maand. Ja, een hectische <laughs> maand. Een hectische maand, maar wel een zeer dankbaar gevoel. Ja, is werkelijk geweldig. En u heeft ook heel veel vrijwilligers. Zullen we ja. er eventjes naartoe lopen? Ja, kijk. Hier gaat een ziekenhuisbed in. Die kist zit helemaal vol met ziekenhuismateriaal. Ik ga even naar Jo, want die staat daar met ja, een hele grote aan. lijst... met een stapel ja. papieren. Ja, die ik moet even uh... oppassen dat ik niet door de heftruck overreden word. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan zien we elkaar dan weer. Ja. ja. ja. <laughs> wat is het laatste wat u gehoord heeft uit de Filipijnen? En het laatste wat wij gehoord hebben, dat er 450.000 gezinnen zonder woningen waren. Zonder wat? Zonder woning. En dat, is, uh, dat hebben we dus afgelopen uh, maandag gehoord. Toen hebben we dus contact gehad uh, met de burgemeester van uh, Taklaban. Ja. Uh, dus ja, er is nog wel wat te doen? Daar is, ben ik bang Een understatement. Heel, heel, heel, heel wat te doen. Ik denk eigenlijk, want uh, ik kreeg de indruk dat, ze, dat men daar nu in feite wordt alleen gelaten. Dat ja, is dat, dat zo? Dat alle, hulp, of alle hulpinstanties in feite weer verdwenen zijn. En dat ze dus nu al in de, in de situatie zitten dat iedereen denkt van... Oh, ze zijn klaar met hun, maar er moet van alles nog gebeuren. Het is nog lang niet klaar? Nee, dat duurt nog wel drie jaar. Ik hoorde net van Truus dat jullie een hele drukke periode achter de rug hebben gehad. Ja, een hectische periode. We hebben extra veel mensen gehad om uh, ons te helpen. Want uh, het was uh, vanmorgen zoekt, acht tot s'avonds, uh, gewerkt. En we hebben dus nu drie verschillende plaatsen waar we alles op moeten slaan. Want er is te weinig ruimte bij ons in de loods. Die staat nog net zo vol als toen u kwam. Ik zie daar allemaal uh, schoolkinderen ja. staan. Die uh, hebben ook allemaal cadeaus bij zich, zo te zien. Is dat, uh, is dat allemaal voor mij? Nee, nee, voor de Filipijnen. Oh, en wat zit erin? Een prinsessenkasteel en een tandenbastas. Ja. Potloden, pleisters en. Nou, wat goed. En Trus, dat gaat ook allemaal mee, jullie naam. Ja. Dat, ja? En daar heb ik ook kinderen van Broekland. Ja. En die hebben ook een doos gemaakt op school. Dat is toch nog iets leuks in alle ellende daar, Trus. Ja, maar misschien hoe leuk dat ze de dozen versierd hebben. Zo schitterend. Dan moeten we maar hopen dat het er nog bij kan. Ja, maar dat gaat in de andere container die oh, daar komt. Dat gaat weer in de volgende? Dat gaat in de volgende. Daar zitten we ook nog op te wachten. En dan gaan deze dozen allemaal hierin. Het is een beetje uit de hand gelopen sinds wij elkaar voor het eerst gezien hebben. Zeg maar rustig, flink uit de klauwen gelopen. Maar wel op een fijne manier. Een hele fijne manier. En jullie gaan ook door. Ja, jullie doen dit natuurlijk ook al 23 jaar. Ja, Maar niet meer op deze manier. Een beetje nee? rustiger aan. Echt waar, ja? Echt waar. <laughs> dit was nog even een piek. Dit is een piek en nog een week. En dan gaan we, dan gaan we daar naar de Filipijnen. Ja, toe. jullie gaan de containers zelf volgen ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat doen jullie altijd, toch? Uh, meestal wel, ja. Meestal, maar aan het, eind, aan het begin van het jaar gaan we daarheen. En dan gaan we dus de projecten bezoeken waar de containers naartoe zijn gegaan. En ondertussen komt meestal één of twee containers komen aan. Zeg wanneer uh, vertrekken jullie naar de Filipijnen om de Een container jaar. te volgen? 1 januari. Ja, eerste dag van het nieuwjaar. Het allerbeste en ja, succes dankjewel. met de actie verder. Ja, dankjewel. The guilty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 Bob Dylan, I want you, was dat. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Sven Kramer heeft zich bij het OKT in Heerenveen... overtuigend geplaatst voor de 5 kilometer in Sochi. Hij reed in t de snelste tijd. Voor Kramer lijkt plaatsing voor de Olympische Spelen formaliteit. Maar toch was hij ook vooraf zenuwachtig. Natuurlijk nou, ja, ben ik hier ook zenuwachtig. Want ik wil gewoon, buiten dat ik denk ik wel... de, de credits verdiend heb afgelopen tijd... Denk ik wel, voel ik gewoon dat ik je wedstrijd wil winnen. En uh, ja, dat is voor mij het belangrijkste. Ik ben hier uh, misschien wel het minst voor iedereen bezig met, met uh, spelen. Kramer wordt op de Olympische vijf kilometer vergezeld door Jorrit Bergsma. Die als tweede eindigde. Jan Blokhuizen mag ook waarschijnlijk starten in Sochi. Hij bleef Bob de Jong nip voor. Toch was Blokhuizen niet helemaal tevreden met zijn tijd. Als ik vergelijk met Berlijn, daar reed ik net wat, uh, wat vrijer. En, uh... Goede start op zich wel, alleen het middenstuk was er net een beetje te langzaam. En uh, toen had ik nog een uh, vrij lastige kruising. Toen was ik een beetje uit. Maar uh, goed, uh, je, je moet aan uh, uh, de speler, dat is de opdracht. En uh, dan de speler maar een beter resten. Bij de vrouwen verzekerde Lotte van Beek zich van een startbewijs op de duizend meter. Ze bleef haar ploegenoten Marit Leenstra net voor. Ondanks een misslag vlak voor de finish. Het ging de laatste weken minder met Van Beek, maar ze heeft de juiste vorm weer gevonden. Naar dit soort wedstrijden piek je. Dus uh, dan neem je wat gas terug. En ik voelde ook deze week dat ik steeds fitter en dat steeds snappier werd. En uh, ja, precies op tijd. En uh, ik denk dat met de openingen en vooral mijn eerste ronde zat wel goed. Iedereen wust, <coughs> sorry, eindigt als derde en is officieel nog niet geplaatst. Maar de kans is groot dat ze zal mogen starten op de 1000 meter. Vandaag worden in Heerenveen de 500 meter bij de mannen... en de 3000 meter bij de vrouwen gereden. John Daal Thomas is de nieuwe trainer van Roda JC. Hij volgt Ruud Brood op, die onlangs werd ontslagen door de club uit Kerkrade. Volgens algemeen directeur Massa van de Bunt van Roda... is Thomas een jonge, talentvolle trainer... die precies in het profielschets paste. Zeker naar de toekomst toe... waarin jeugdopleiding en scouting steeds belangrijker worden. En uh, ja, John Daal heeft naast een, een glanzende carrière als voetballer... heeft hij enorm veel visie op voetbalniveau. En dat past heel goed bij de visie die wij hebben. Thomason heeft nog weinig ervaring als trainer. Hij werkt pas een half jaar als hoofdtrainer bij Excelsior in de eerste divisie. Toch denkt hij niet dat deze stap te vroeg komt. Soms gaat dingen snel in leven. Uh, als je maar achterstaat, uh, als, uh, als je dik bij jezelf blijft en je, en, je, en je weet wat kan je goed, wat kan je minder goed. Dan kun je altijd een in, in, in goede beslissing nemen. Thomason tekent bij JC een contract voor drieënhalf jaar. Op 3 januari wordt hij officieel gepresenteerd en begint hij bij Roda... aan de voorbereiding op de tweede helft van de competitie. Veldrijder Lars van der Haar heeft de wereldbekerwedstrijd... in het Belgische zolder gewonnen. Dat was voor de Nederlander al de derde wereldbekerzijger van dit seizoen. Hij gaat dan ook aan de leiding in het wereldbekerklassement. Bij de vrouwen eindigde Marianne Vos als tweede. Winst ging naar de Amerikaanse Catherine Compton. Tot zover de sport. U hoort na half zeven correspondent Michel Maas... over de protesten in de Thaise hoofdstad Bangkok. Dit is Radio 1. Precies of zeven. Dorot, goedemorgen bij de kunst, hè? Ja, knap gedaan. Het nieuws. Steeds vaker vindt de politie zwaar illegaal vuurwerk uit China... soms met de kracht van drie handgranaten. In het AD en de Volkskrant waarschuwen de politie... en de explosieve opruimingsdienst voor het illegale vuurwerk. Daar zit vaak flitspoeder in. Dat is veel zwaarder dan het zwarte buskruid in legaal vuurwerk. Bij een busongeluk in het noordoosten van Thailand... zijn zeker 29 doden gevallen. De bus reed met hoge snelheid een ravijn in. De politie gaat ervan uit dat de chauffeur in slaap is gevallen. De hoofdstad van de centraal Afrikaanse Republiek... heeft een christelijke militie het presidentieel paleis... Aangevallen. Bewakers hebben de aanval in Bangui afgeslagen. Bij het paleis wordt hevig gevochten tussen christenen en moslims. Er zijn al weken geruchten dat de christelijke militie een staatsgreep wil plegen. Een seksueel misbruik in het Amerikaanse leger wordt harder aangepakt. Door een nieuwe wet die president Obama heeft getekend... worden slachtoffers beter beschermd. Commandanten mogen niet langer straffen veranderen... en veroordeelden worden ontslagen. Het weer vanuit het zuidwesten regen. De zuidenwind neemt toe en er zijn zware windstoten mogelijk... tot 90 km per uur. Het wordt ongeveer 9 graden. Ook morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het Gerritsen bij de ANWB. Jij wil ook wat zeggen over de zware windstoten? Ja, nou, die, daar heeft het verkeer inderdaad last van. Maar van files, daar, het, daar hebben we geen last van vandaag. En uh, ook vanmiddag zal het niet druk worden. De meeste mensen zijn vrij. Ja, en dat blijft gewoon zo eh, ongelukjes nagelaten. Ja, inderdaad. Ik zal je niet vaak spreken, denk ik. Nee, maar wel die winstauto, want het zijn behoorlijke winstauto begrijpen we. Ja, inderdaad. Langs de kust, rond het IJsselmeer en in Zuid-Limburg... heeft het, het verkeerde last van. Dankjewel, Dankjewel Edwin. Edwin Gerritsen was laat straks. De Greenpeace-activisten die naar huis mogen. En we hebben het laatste nieuws uit Thailand voor u.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 IT-staving.nl, onderdeel van de Stafinggroep. Faisa, Oelhase en Manas Ubbels die komen terug naar Nederland. Na drie maanden hebben de Greenpeace-activisten toestemming gekregen... om Rusland te verlaten. Ze werden opgepakt door de Russische autoriteiten... toen ze protesteerden tegen de gaswinning in het Poolgebied. Oelhase is blij dat ze weer naar huis kan.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 Dan naar Thailand. De protesten in de Thaise hoofdstad Bangkok die zijn weer in alle hevigheid opgeleid. Gisteren kwam daarbij een politieagent om het leven en raakte veel mensen gewond. Betogers nemen geen genoegen met het voorstel van premier Yinglouk Shinawatra om op 2 februari nieuwe verkiezingen te houden en hervormingen door te voeren. We praten met onze correspondent Michel Maas. Michel, um, ja, in het voorstel van Shinawatra zien ze dus niks, maar wat willen ze dan wel? Nou ja, ze willen eigenlijk alles zelf doen. Ze willen gewoon helemaal uh, niks uitvoeren wat China Wattra voorstelt. Ze vertrouwen haar voor geen cent. Dus zij willen gewoon absoluut uh, de huidige regering afschaffen. Meteen, nu. Geen verkiezingen, maar een soort uh, raad benoemen. Die willen ze zelf benoemen. En die raad die moet dan de nieuwe regering samenstellen. Dus ze willen eigenlijk de democratie opzij schuiven in één klap. En dan. Uh, Daarna maar zien hoe ze het gaan hervormen. Ja, en het leger, houdt zich dat uh, tot op heden echt afzijdig? Ja, dat, nou ja, afzijdig. Het leger uh, grijpt niet in. En dat is eigenlijk een deel van het probleem. Want normaal gesproken zou je zeggen, als je ziet wat er allemaal is gebeurd, deze demonstranten hebben regeringsgebouwen bezet. Die hebben dus nu een politieman doodgeschoten. En die weten van geen ophouden. In uh, normale omstandigheden zou een leger allang. Te hulp geroepen zijn om hier in te grijpen. Maar in de Thaise verhoudingen staat dat leger aan de kant van de demonstranten. En weigert dus in te grijpen. Ze staan er vaak bij en kijken toe hoe de demonstranten en de politie elkaar te lijf gaan. En uh, ja, zij zijn daarmee een deel van het probleem, zoals ik er zei. Ja, maar het leger heeft wel eens eerder ingegrepen. Dat was toen uh, de broer van de, de huidige premier uh, aan de kant werd gezet. Uh, ja, die hebben in 2006 even het leger ingegrepen. En uh, ja, dat, dat bewijst dus aan welke kant dat ze staan, zeg je, uh, zou je kunnen zeggen. In 2006 hebben ze de broer van de huidige premier opzij gezet... in een militaire coup. En ook drie jaar geleden, toen de uh, aanhangers van de huidige premier... de straat opgingen uh, om te protesteren... ook toen heeft het leger ingegrepen. Dus het grijpt wel in uh, als de aanhangers van de huidige regering... de straat opgaan, maar... Niet als de tegenstanders van de huidige regering de straat op gaan. Ja, staat China wat er nou eigenlijk met de rug tegen de muur? Kun je dat zo uh, zeggen? Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, zij, zij doet alles uh, wat zij kan uh, met de democratische middelen die ze heeft. Uh, ze probeert de grondwet uh, te volgen. Ze heeft dus verkiezingen uitgeroepen. Die verkiezingen die zijn vervroegd. Ze had uh, voor op papier nog twee jaar aan kunnen blijven. Uh, dat was al een concessie aan de demonstranten. Ze heeft nu ook een beloofd, om een, uh, voorgesteld om een raad in te stellen... die hervormingen gaat voorbereiden. En die raad, dat zou dan een raad moeten zijn, niet van de regering... maar een onafhankelijke raad. Maar ook dat is iets waar de demonstranten niks van willen weten. Die willen het gewoon allemaal in eigen hand hebben. En die demonstranten, hebben die eigenlijk iemand klaarstaan... die wijs uh, de opvolging zou kunnen zijn van China-Watraa? Uh, nou ja, zoals gebruikelijk zou ik bijna zeggen... is dat de leider van de Democratische Partij, dat is dus de oppositiepartij... en dat is uh, Abisid, die is al twee keer premier geweest. Eén keer werd hij premier na die militaire koep... en één keer werd hij premier nadat de gekozen premier... Uh, opzij was geschoven door een rechterlijke uitspraak. En uh, nou ja, die staat nu dus weer klaar om het over te nemen. Dankjewel, Michel. Michel Maas was dat over de situatie in Thailand... en met name in de hoofdstad Bangkok. Dan is het tijd voor... Ik vind het een prachtig lied. Met Rejim of Gim. Je ja. me tir. Je me tir. Ik me vraag me waarom ik vanuit. Ik ben vanuit moed. Ik voel mijn hart dat ik durst. Het is scherzend te zeggen, maar niks meer is scherzend. Laat me vanuit hier.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 Tu C'est triste à dire mais plus rien ma Laisse-moi partir what Pour je me disais qu'il y a Si c'est comme ça va faut la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché tu es connait pas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 Je me tire, demande pas pourquoi je suis bâti sans motif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcie C'est triste à dire mais plus rien ne m'attrise Laisse-moi partir moi d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va foutre la vie d'artiste. Je sais que ça fait plus de dire qu'on est pris pour sif mais je veux dire juste pour la rive Nee, nee, nee, plus, me guis, stop, me réfléchis plus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 Komt uit Frankrijk, Parijs, om precies te zijn. Oorspronkelijk uit Congo. Ik trek me terug, dat is een beetje de metier van een teleurgestelde artiest in het leven, in de samenleving. Hij verandert ook zijn naam, net als Cassius Klee. Dan weet u ongeveer waar dit lied over ging.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 We bieden elke dag vijf verschillende maaltijden aan... van rijst tot noedels, noem maar op. En daar kunnen mensen uit kiezen. Het zijn allemaal maaltijden die gegeven worden door vrijgevige klanten natuurlijk. Die betalen dubbel bij de kassa. En dan krijgen ze een, een magneetje en dat plakken ze hier op die poster... aan de magneetjes op de poster...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 Lotte van Beek die verzekerde zich op het OKT in Heerenveen... van een startbewijs voor de 1000 meter. Ze bleef haar ploegenoten Marit Leenstra in een direct duel nipt voor. Van Beek begon sterk aan het schaatsseizoen. Ze zakte daarna maar terug. Maar nu is ze weer op het juiste moment en op de juiste manier in vorm. Ja, dat is ook natuurlijk naar dit soort wedstrijden piekje. Dus uh, dan neem je wat gas terug. En ik voelde ook deze week dat ik steeds fitter en dat steeds snappier werd. En uh, ja...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 Je een boost van energie, dat is wel heel gaaf. Van Beek en Leenstra die zijn nu zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Irene Wies, die eindigde als derde. En ze zou waarschijnlijk ook nog mogen starten op de 1000 meter. Maar dat wordt allemaal later duidelijk. Het NOS Radio 1 Journaal.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 background as a veil And we're getting drunk while we look into the sunrise color Ja Bob, was dat. In de Alpen kwam de sneeuw de afgelopen dagen met bakken uit de lucht. Klinkt als goed nieuws voor mensen die op dit moment op skivakantie zijn. Maar dat is toch niet helemaal waar. Want door de hevige sneeuwval is er een groot gevaar voor lawines. Rolf Westerhof is oprichter van het Snow Safety Center. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het lawinegevaar nu zo groot is dan? Nou ja, eigenlijk precies door wat u zei. Dat er veel sneeuwval is geweest in bepaalde delen van de Alpen. In combinatie met wind... En uh, dat is eigenlijk al gauw voor, uh, voor heikele situaties. En daarbij komt nog dat de opbouw van het sneeuwdek, dus de, de, de onderlaag waar het opgevallen is, ook zwak was. Oké, okay, dus de wind en de opbouw, dat zorgt voor extra gevaar. Is dat alleen gevaarlijk voor skiers of ook voor uh, de dorp in de Dalen? Nou, het dorp in de Dalen, dat zal nog meevallen. Er zullen vandaag nog wel uh, enkele wegen misschien afgesloten zijn of uh, er zullen lawines op wegen terechtkomen. Uh, maar het zal snel beter worden en dan blijft de situatie over die in ieder geval voor alle wintersporters uh, zeer uh, kritisch is nog eventjes. Ja, en kritisch, dat betekent je kan wel skiën, maar je moet niet de piste verlaten. Nou, dat kan wel. Mensen die uh, goede kennis van zaken hebben en veel ervaring, die kunnen zeker dingen buiten de piste doen, gidsen bijvoorbeeld. Uh, maar dat, dat, blijft, dat blijft een heikele aangelegenheid en zonder kennis van zaken is dat... Uh... Maar nou, zijn de mogelijkheden, veilige mogelijkheden beperkt, zeg maar. Ja, en is de situatie in alle Alpen, Alpenlanden gelijk? Nee, zeker niet hoor. In uh, Oostenrijk is er relatief weinig aan de hand. In uh, Zwitserland is de, is de situatie alweer een stuk beter geworden. We schalen ze al af in de loop van de dag. Maar in de Zuidalpen, de Pyreneeën, uh, grote delen van uh, Italië, Dolomieten bijvoorbeeld... Uh, daar, daar blijft vandaag nog, uh, nog wel sprake van groot lawinegevaar. Ja, precies. En als je dus gewoon onervaren skier bent, is er maar één advies. Blijf op de piste. Ja, dat is over het algemeen wel het, uh, het verstandigste advies vandaag en morgen zeker nog. En overmorgen waarschijnlijk ook nog wel. Ja. De situatie zal nog wel even voor wat betreft de, de avonturen buiten de piste zeer, uh, zeer kritisch blijven. Ja, en mensen die toch zich buiten de piste willen wagen. Ja, we hebben natuurlijk allemaal nog het skiongeluk van Prins Friso in, uh, in het achterhoofd. Die moeten voorzorgsmaatregelen nemen? Die moeten in elk geval zorgen dat ze veiligheidsmateriaal bij zich hebben, pieper en zonde. En een airbag is natuurlijk ideaal. Um, dat zijn belangrijke dingen. En uh, ja, toch al, toch al basiskennis hebben en dus zorgen dat ze op de hoogte zijn van wat is het lawinegevaar en welke voorzorgsmaatregelen horen daarbij. Ja. En heeft u het idee dat mensen dat ook inderdaad uh, opvolgen? Oftewel uh, dat ze al die materiaal hebben aangeschaft? In toenemende mate. We hebben gezien dat. Uh, inderdaad, sinds het ongeval van Friese. mensen wel uh, tamelijk uh, massaal. Uh, veiligheidsmateriaal hebben aangeschaft. Maar er zijn nog altijd vele mensen onderweg. Uh, buiten de piste zonder dat materiaal. Ja, en wat, wat schaffen ze dan trouwens het meest aan? Hopelijk uh, schep, pieper en zonde. Dat is altijd het basis drie eenheid. waarmee je moet beginnen. Uh, we hebben gezien dat er natuurlijk ook. Uh, aardig wat airbags zijn verkocht de afgelopen jaren. En. Uh, ja, de meeste. De, de betere winkels die proberen dan mensen wel uit te leggen dat ze ook schepieper en zonde nodig hebben... en daar bovenop, zeg maar als aanvulling, daarop een airbag kunnen gebruiken. Ja. En niet andersom. Maar goed, dat lukt natuurlijk niet altijd. Er zijn mensen die denken, ik koop alleen een airbag, dat is al duur genoeg... en dan ben ik ook altijd wel veilig. Nou, voor een deel is dat misschien ook wel zo, maar het beste is het om het allemaal aan te schaffen. Als je de de buiten gaat, want je kan ook gewoon op de piste uh, blijven... als die uh, open is, en dan is het uh, ook veilig. Ja, een airbag alleen is zeker geen garantie. Nee. Absoluut niet. Precies, maar dat is duidelijk geworden. Meneer Westerhof, uh, ik dank u wel. Rolf Westerhof was de oprichter van het Snow Safety Center. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Is Bas Heming? Goedemorgen. Goedemorgen. Er staan twee koningen op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Rechts de koning die zijn eerste kersttoespraak hield en links de koning van de oliebollenbakkers Richard Visser. Visser won de AD oliebollentest voor het eerst in 1999. En sindsdien draait zijn leven om de gefiteurde ballenbeslag. Visser rekent erop dat het de komende dagen weer een gekke huis wordt... met zijn kraam in Rotterdam. Klanten komen tot uit Groningen, België en Duitsland voor zijn bollen. Wachttijden tot twee uur zullen geen uitzondering zijn. De Nederlandse luchtmacht wil de ruimte in. De Telegraaf bericht dat het pas opgerichte Air Air Space Warfare Center... zicht wil krijgen op alles wat er in de kosmos rondzweeft... Defensie praat met de ontwikkelaars van het Links-ruimtevaartuig over een Nederlandse versie van het toestel. Met het centrum uh, wil Defensie aansluiten op de aanschaf van de Joint Strike Fighter en de onbemande Reaper Drone. De politie komt steeds meer gevaarlijk vuurwerk tegen. meldt het Algemeen Dagblad. Kapitein van de explosieve opruimingsdienst. vertelt de Grant dat zijn dienst vuurwerk tegenkomt. dat de kracht van springstof nadert. EOD rukt dagelijks uit om zware knallers. en zelfgemaakte vuurwerkbommen onschadelijk te maken. Dan naar Lenny het Hart. Want Lenny het Hart wil een tweede zeehondenkrest beginnen. op de Zuid-Hollandse eilanden. Oostvoorners, Stellendam en Ouddorp zijn in beeld. voor de dependance van Pieter Buren. Als nu een zeehond aanspoelt in Zeeland of Zuid-Holland... moet die naar Pieterburen in Noord-Groningen vervoerd worden. En die reis duurt zo'n 2,5 uur. Het gaat gemiddeld om 100 zeehonden per jaar... die beter in Zuid-Holland opgevangen zouden kunnen worden. Het plan en de kennis, die zijn, dat is er. Maar de organisatie moet nog op zoek naar geldschieters. Gemeente Oostvoorne is in ieder geval enthousiast... en ziet in een zeehondencras ook een publiekstrekker. Ja, en trouw, nog even kijken. Minder mensen zijn van plan om vuurwerk te kopen. Zegt, uh, staat op de voorpagina daarvan. Bijna de helft van de Nederlanders, 45%, is voor een vuurwerkverbod. En een op de vijf kopers van vuurwerk zou een verbod niet erg vinden. Lijkt wel vuurwerk in ieder geval wat minder populair is. En dan nog een leuk bericht. Hogeland krijgt het mooiste kerstcadeau wat je je maar kunt bedenken. Samen met zijn vriendin uh, dan. Want eerste kerstnacht zag hun dochtertje Saar het levend licht. En Hogeland, het is. Natuurlijk, Johnny Hogeland, de wielrenner. En we kennen hem nog, want hij zag lach. Bijvoorbeeld in het prikkel, prikkeldraad. tijdens de Tour de France, een paar jaar geleden. Na 7 uur, Turkije maakt zich op voor een dag van protest. Zo klinkt de collectebus van een goed doel dat te vertrouwen is. En zo klinkt de collectebus van een goed doel dat niet te vertrouwen is. Lastig, hè?